Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Rutte heeft jarenlang dagelijks sms'jes gewist. Dat zegt de advocaat van de overheid in een rechtszaak die is aangespannen door de Volkskrant. De advocaat zegt ook dat Rutte de berichten wel moest wissen, omdat zijn oude Nokia niet genoeg opslagruimte had. Mark Rutte zelf zegt dat hij belangrijke sms'jes wel doorstuurde naar een ambtenaar, zodat ze bewaard bleven. Dat is natuurlijk een goede hoe het systeem werkt, dat je moet inschatten is dit belangrijk of niet. En daar zou je natuurlijk altijd fout in kunnen maken, dat klopt. Maar dat is wel hoe het systeem werkt, dat uiteindelijk de belangrijke berichten moeten worden bewaard. En dat de persoon zelf ervoor moet zorgen dat die dan bewaard worden, maar niet per se op de eigen eh, telefoon. Het wissen van sms'jes ligt gevoelig, omdat berichten van kabinetsleden altijd teruggehaald moeten kunnen worden. Voor bijvoorbeeld journalistiek onderzoek. Ondertussen heeft de premier een nieuwe smartphone en zegt hij zijn berichten niet meer te verwijderen. Een jongen die in 2019 zijn ex-vriendin doodstak, is in hoger beroep veroordeeld voor moord. Eerder kreeg ik doodslag, maar de rechter denkt dat hij het had gepland. Zo had hij in zijn telefoon een herinnering aangemaakt om het wapen niet te vergeten. Hij stak het meisje dood op hun eerste schooldag. De jongen was toen 16. In Amsterdam zijn drie mensen opgepakt na een schietpartij in Noord... Getuigen zeggen tegen AT5 dat twee groepen ruzie kregen na een drugsdeal. Daarna zou iemand hebben geschoten en sloegen beide groepen op de vlucht. Iets verderop heeft de politie een auto stilgezet. Er zaten twee mensen in die gewond waren, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een derde is meegenomen naar het politiebureau. En in Los Angeles gaat volgende maand een enorme partij beroemde filmspullen onder de hamer. Meer dan 1800 items van een filmmuseum worden dan geveild... En volgens de verkoper zitten er een paar hele bijzondere dingen bij, zoals een model van een ruimteschip uit Star Wars. The number one thing for me in the auction is behind me. It is the X-Wing fighter model en that is an original custom made X-Wing model from the very first Star Wars a New Hope uh, that was shot in late 1976 en early 1977 hier uh, right here in Los Angeles. Je kunt ook mee bieden op andere legendarische spullen uit films zoals hoverboards uit Back to the Future, een outfit uit Ghostbusters en een samurai zwaard uit Kill bill. In totaal hopen ze 7 tot 10 miljoen dollar, dollar op te halen met de veiling. Het weer. Aardig wat zon vandaag. Gaat over 22 langs de kust en 27 in het oosten. Daar kan het vanavond ook een beetje omweren. Morgen opnieuw zonnig. Wel drukkend warm met wat onweersbuien bij 22 tot 29 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland rijdt het op de snelwegen redelijk goed door. Hier en daar staat wel file, maar de vertraging valt reuze mee. Op de A27 van Almere naar Utrecht nu tussen Almere Hout en Eemnes 7 kilometer. Met nog geen 10 minuten oponthoud. 10 minuten vertraging voor de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen de afwit Nederhorst en Berg en Loenersloot staat 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. nu ZFM luncht. Meer luister plezier, met muziek en informatie. Weet wat hier leeft. Dit is plezier, Zandvoort.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 en ik terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Want morgen is de pijn terug. Staan we uren op de hal daar rijdt de trein terug. Het duurt te lang. We staan hier al een tijdje. En we moeten door. Dus voor de laatste keer het spijpen. Het duurt te lang. Wow, oh, het duurt te lang. Sta stil, wat jij wil, wat ik wil, het duurt te lang.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 Het tweede uur ben ik begonnen met Davina Michel met Duur Te Lang. En ik ga door met de best, Tina Turner. Vrijdag 20 mei van 2 tot kwart over 3 locatie pluspunt een pianoconcert de kosten zijn 2,50 per persoon inclusief een kopje koffie opgeven via de bali 5740330 5740330 een uur luisteren naar rustgevende klassieke pianomuziek van componisten als Chopin Beethoven Schubert en moderne klassieke pianomuziek van Einaudi, Beving en Tierse. Sluit je ogen en kom tot rust. Pluspunts antwoord, 55. En ik ga door met Billy Swan, Don't Be Cruel.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 Voor inlichtingen, José Vondsee. Het e-mailadres is Vondsee met een s José at gmail .com. Ik herhaal V O N S E E J O S E at gmail.com. Of kom eens kijken op vrijdagavond na de repetitie van 8 tot 10 uur s avonds. U bent van harte welkom bij de protestantse kerk, poststaat nummer 2. Some sing low and some sing higher Some sing out loud on a telephone wire Some just clap their hands or paws or anything they got now All those creatures got a place in the choir Some sing low and some sing higher Some sing out loud on a telephone wire Some just clap their hands or paws or anything they got now Listen to the top where the little bird sings and the melodies And the high nose ringing and the hood owl cries over everything And the blackbird disagrees Singing in the night time, singing in the day And the little duck quacks and he's on his way And the otter hasn't got much to say And the porcupine talks to himself All those creatures got a place in the choir Some sing low and some sing high Clap their hands or paws or anything you got now dogs and the cats, they tick out the middle Where the honeybee hums and the cricket fiddles The donkey brays and the bony neighs The old great badger sighs Listen to the bass, it's the one on the bottom where the bullfrog croaks And the hippopotamus moans and groans with the big to-do And the old cow just goes moo All those creatures got a place in the choir Some sing low and some sing higher Some sing out loud on the telephone wire Some just clap their hands or paws or anything they got now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 Deze week worden de eerste brieven verzonden waarmee u uw nieuwe parkeervergunning kunt aanvragen. Dinsdag 17 mei vallen de brieven bij een gedeelte van de Zandvoortse adressen op de mat. Als u de brief dinsdag nog niet hebt ontvangen, dan ontvangt u de brief op 20 of 24 mei. De keuze voor meerdere verzendmomenten is bewust. Zo wordt de druk van binnenkomende aanvragen verspreid. De brieven worden verzonden vanuit de gemeente Zandvoort en Coöperatie Parkeerservice... Coöperatie Parkeerservice voert op parkeergebied al taken uit voor de gemeente. In de brief staat een uitgebreide uitleg over de verschillende vergunningen. Ook leest u hoe u een aanvraag voor een parkeervergunning kunt indienen. Deze nieuwe vergunning is digitaal. Dat betekent dat het bekende papier vignet achter het vooruit verdwijnt. Voor bewoners is de eerste vergunning gratis. U moet deze vergunning aanvragen op de manier zoals u de brief te lezen is. Vraag tijdig uw nieuwe vergunning of vergunningen aan. Vanaf 1 juli geldt het nieuwe beleid. Dan moet u de nieuwe digitale vergunning geregeld hebben. Heeft u vragen? In juni zijn er inloopbijeenkomsten waarop u vragen kunt stellen. Op 3, 8 en 14 juni, u kunt meer informatie vindt u in de brief. De volgende is Sharon D. A. Team. Ramazzotti is een Italiaanse zanger, tekstschrijver, component en muzieksproducer en een van de internationaal bestverkopende artiesten uit Italië. Ramazzotti brak in 1984 door in Italië toen hij het festival van Sanremo won met Terra Promesso, vertaald het beloofde land. Het nummer Cosa della vita. Het laatste nummer dat in 1993 verscheen, zong hij in 1998 nog eens in een duet met Tina Turner. En daarmee behaalde hij opnieuw een internationaal succes. Ramazzotti brak in 2004 negen originele albums uit. Met daarop veelal zelf medegeschreven composities. Daarnaast een album met hoogtepunten uit 1997. En twee cd's met live opname van concerten. Behalve met Tina Turner nam Ramazzotti duetten op met onder andere Cher, Joe Cocker en André Bocelli. Hier is Eros Ramazzotti met Musica E. La luce che rinasce coglier nei riflessi There is no question. CFM Ze noemen dit het einde van de wereld, maar het is eigenlijk niet, niet zo heel ver. En er is niets te beleven, maar dat is prima voor heel even één kroeg en één keer. Het is niets om over naar huis te zien. Dat hoeft ook niet als ik thuis kan blijven. Ken in elke achternaam en niet het pijn. Wil nergens liever zijn. Te stil hier aan de overkant. Maar ik kom hier vandaan. Bij je Van dat kan de smaak van de stad me nog verleiden, maar vertellen mijn gedachten dat ik hier had moeten blijven. Ver weg van angst daar is iedereen dichtbij me. En het is waar wat ze zeiden. Het is stil hier aan de overkant, maar dat maakt op zich niet uit. Ik kom nergens anders thuis en ja, de rijdt trein in hier.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 Iedereen is gaan studeren, anders gaan proberen. Stil hier aan de overkant. Geen discotheek te bekennen, maar het is lang niet ongezellig. Stil hier aan de overkant. Het is de hartelijke groet in het westen waar ze zeggen dat, dat het stil is aan de overkant. Maar ik kom hier vandaan, waar je fiets gewoon nog overland De weg kan blijven staan.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 De Zandvoort, verzameling geluiddragers, bomschuiten en meer. pop up Raadhuismuseum. Geopend van vrijdags tot zondags van half 1 tot half 5. Halterstraat Zandvoort en de toegang is 3 euro per persoon. Museumkaart is gratis. Beelden in Zandvoort, een tentoonstelling. Zandvoort Museum, geopend van woensdag tot zondag van 11 uur tot 5 uur. Toegang 5 euro per persoon. En ook hier is de museumkaart gratis. Turning table De ballets hoor je hier op ZFM. With your sweet lips, all in a long time. Do yeah. yeah. Your sweet lips, a little closer. To the fall volgens Adel met Turning Tables en Ray Cooder met Hell Have to Go. Theo Hilbers, vismaaltijd, de tweede vrijdag van juni, komt weer helemaal terug op de zaterdags evenementkalender. De 1e editie zal op vrijdag 10 juni wederom in samenwerking met Kroonvis, het Wapen van Zandvoort, de Wapenzangers, en onder leiding van Erwin Hilders als van ouds plaatsvinden op het Gasthuisplein. De traditie stamt van ruim 50 jaar geleden toenmalige VVV-directeur Theo Hilbers... in samenwerking met onder meer volkorenvereniging De Wurf... voor het eerst een vismaaltijd op het Gasthuisplein organiseerde. Na 15 jaar kwam er echter in 1986 een einde aan deze klassieke vismaaltijd. Ik herinner me nog goed, destijds was het meer een lopend buffet... met aan de randen van de kleine kraampjes en viskarren... Wat wel hetzelfde is gebleven zijn de lange biertafels, al dus Erwin Hilbers, die 12 jaar geleden de vismaaltijd als eerbetoon aan zijn overleden vader nieuw leven inblies en met veel succes in ere herstelde. Kaarten voor de vismaaltijd, inclusief vloeibare consumptie, kosten 14,50 per persoon en zijn vanaf komend weekend verkrijgbaar bij het Wapen van Zandvoort op het Gasthuisplein en bij Bruna Balkenende op de Grote Krocht. Groepen van vier personen en meer kunnen zich van verzekeren dat zij met elkaar aan dezelfde tafel zitten door vooraf een verzoek in te dienen en te mailen naar familie Hilbers, Hilbers, at nl Theo Hilberts vismaaltijd is op vrijdag 10 juni zoals ik al zei. Aanschuiven vanaf 5 uur en het uitserveren van het volgerecht begint om 6 uur. De volgende in de lijst is Shoes of Lightning van Raccoon. How I wish for a flame. Like a candle and its flame Bring back the light You put on your shoes of lightning You put on your shoes and run You'll be the lightning bolt You put put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 een Nederlandse actrice en zangeres. En Linda is geboren in 1948 en die wordt dus vandaag 74 jaar. George Strait is een countryzanger. George is geboren in 1952, hij wordt dus vandaag 70 jaar. Hij is een Amerikaanse countryzanger, zoals ik al zei, songwriter, acteur en muziekproducer. George Strait staat bekend als de King of Country... En wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke en populaire platenartiesten aller tijden. Hij staat bekend als een pionier van de neotraditionele country-beweging en als een van de eerste en meest prominente country-artiesten die de country muziek terugbracht naar de wortels in de jaren 80 van de vorige eeuw. Hier is George Strait met I Cross My Heart. Give all I've got to give to make all your dreams come true In all the world you'll never find A love as true as mine And if along the way we find the day It starts to storm The promise of my